Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodboor, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernhard Robben en Ben Lonen De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. We hebben vanavond twee gasten, namelijk Norbert de Vries en we hopen ook Jan van Eyck. Um, met uh, Norbert praten we over dat uh, grote artikel in het Brabants Dagblad, interview, op 13 november, met een prachtige foto, hè. Hmm. Dat van de ja, ik kan het niet helpen, ik heb er geen... Uh, had je daar geen inspraak in? Geen inspraak, geen, geen, in, van, geen inspraak van, ja. in, ik had, Ik dacht later toen ik je terug zag van, gadam, dat had iets, iets kleiner mogen wezen. Dat, dat, had <laughs> van mij, dat had voor mij best wat kleiner mogen ja. <laughs> En met Jan van Eijk praten we over de Rielse Cowboy en meer. Geschiedenis van 100 jaar Riel in woord en beeld. Groeten uit Riel. Als de dokter op tijd is, hè? Als de dokter op tijd is. De dokter noem je hem zo. <lacht> uh, maar eerst uh, wat ander nieuws, hè? Het uh, rondje, wat was er nog meer in het nieuws? Bernhard, je hebt waarschijnlijk al een heel lijstje daar klaar liggen. Nou, ik heb een paar dingetjes genoteerd, maar daar had ik net al even met Norbert over... Uh, Stukken stukje waarin het belang stond van, van uh, Jovaas, onze Belgische goordenaar, zeg ik mm -hmm. altijd. Dat er veel geld is uitgegeven aan de Turnhoutse baan, dat het veel te veel is. Uh. Maar ook de dodelijke ongevallen. Er is vanmorgen dus wederom, of in het weekend wederom, uh, een ongeval gebeurd. En uh, frontale botsing. En wij zeiden ook al tegen elkaar, uh, Norbert, van, hoe is het een gas nou mogelijk? Want als je, je daar een beetje aan de snelheid houdt en je blijft gewoon op jouw baan, dan kan er niets gebeuren. En toch weer twee mensen, de frontaan op elkaar. En uh, beide zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. En op de turnhoudse baan vinden vaker ernstige ongelukken plaats En soms wel met fatale afloop. Dus ja, wat moet je daar nou aan doen? Hè? Dus, uh, ik vind het ja, triest. In ieder geval... Ik zou zeggen, in ieder geval een inhaalverbod. Ja, ja. Over ja. de totale lengte ja, ja. van de turnhoudse baan. Ja. Oh, dat is er nog niet eens. Nee, dat nee. is er niet eens. Het nee. is alleen het eerste stuk. Ja. En wat we ook zagen was... Uh, A, daar is de dokter. Wat we ook zagen was van... Uh, was, ...was van dat zeg maar het eerste stuk van de Turnhoutse baan... ...heb je een ononderbroken witte lijn, daar mag je dus niet overheen. Uh, maar uh, ja, en, en maar als je dan zeg maar het laatste stuk bent, dus richting grens... ...dan mag je wel passeren. En dus daar begrijp ik helemaal niets van. Waarom daar wel en aan de andere kant niets? Onbegrijpelijk vind ik dat. In ieder geval, de politie die vermelden ook... ...dat de eenzijdige dodelijke ongevallen toch vaak te wijten zijn aan rijgedrag. Dus inderdaad, uh, naar 70 kilometer en... Uh, nou ja, we zullen maar even afwachten wat, wat er dus van komt. Dan las ik ook nog, uh, Jan, ook een aardig berichtje voor jou. Welkom, Jan van Eijk. Uh, er is namelijk een test op cholesterol in de gemeente Goorlen en Oosterwijk. En uh, op 20 en 21 november naar, komen ze naar de Koningsschild in Goorlen. Is het nou zinnig, Jan, dat, uh, dat mensen zich eens hadden testen op cholesterol? Iedereen boven de 50 is gek als hij zich niet in niet cholesterol niet kent. Ja. Ja. Ja. Dus nou, deze. En ik ben niet van overtesten, maar dat vind ik wel. Je bent ook niet voor de medicalisering van het leven? Nee. Dat ook niet? Nee, verder hoef je niks te doen. De dokter <laughs> vermijden. Maar je moet je cholesterol wel weten boven de 50. Ja. Als een opa zei vroeger altijd, uh, nou, "We roepert nou, we poepert en een poepert openhouden en de dokter van uw lijf laten blijven. Afhoofd, Goed en warm, he? veelmatig Goeie... uw darm, zet op tijd de poort goed open en laat een dokter naar de kloten lopen. Vallen. <laughs> Hebben we ze nog meer vanavond ofzo? <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Ah, okay. Dat is toch geen Sinterklaas gedicht. In ieder geval dus bij deze een gratis advies van, maak daar gebruik van mensen. Nou, dan ook nog een stukje in de krant over uh, de kermis. Um, nou ja, ik denk, ja. Uh, voor het aantal attracties dat nu op Van zeg maar, Hoge staat is geen plek op uh, het, centrum, in het centrum. Het onderzoek naar het verplaatsen van de kermis wordt donderdag uh, aanstaande 20 november in de commissie ruimte besproken. Goordense gemeenteraad, lees ik, moet voor december een beslissing nemen of de kermis inderdaad verplaatst moet gaan worden. Het college neemt geen standpunt in, staat er dan. En toch lees ik, uh, we hebben beloofd een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de kermis, zegt uh, de, de, de kermiswethouder. Dit is haalbaar, verklaart wethouder Theo van der Heijden, dus nou begrijp ik het artikel niet meer. In ieder geval, uit een opiniepeiling door het Brabants Dagblad uh, bleek een grote meerderheid voorstander te zijn van een kermis in het centrum. Dus we zullen maar even afwachten. Nou, en uh, dit vond ik ook wel een grappige. heeft niks met Gordel te maken, maar nou ja, ze zullen er wel last van hebben. Oudkerk voorspelt het einde van de Partij van de Arbeid. Wat denken jullie daarvan? Rescue <tie> eerst een paardje. Ik zal ze niet missen. Een echte socialistische partij is er niet meer. Nee, de protestpartij van de SP, maar een echte socialistische partij is er niet meer. Ja, SP is een socialistische partij. Nee, die zijn alleen maar over HT. Dat is iets anders. Je moet ook wat bereiken voor het arbeid. Dat ben ik helemaal met mijn buurman. Alle partijen is VVD light. Anders maken zij nog niet. Is dat zo? Ja, dat is zo. Tja. Nou, in ieder geval, ja, nou ja, in ieder geval bleek uh, toch uh, uit een onderzoek van Maurice de Hond dat 56% van de ondervraagden niet meer weet waarvoor de PVDA staat. Nou, dat mogen ze zich aantrekken. Mm -hmm. Dacht ik ook. Dat was mijn nieuws. Sorry voor mijn Latijnse uitdrukking, want u zult wel niet denken dat u hier nog op te vries wordt, maar dat ben ik niet. <laughs> er zijn twee mensen geworden die Latijn praten. Dit belooft een aardige avond te worden. Je ja, uh, hebt een uh, hele mooie uh, nieuwe bril uh, op. Maar uh, ik zou zorgen Wees niet al te boud, want anders is die bril dit ook kapot. Hè. Jan, was dit het tweede exemplaar van Specsavers of zo? Nee. <laughs> ik heb er maar één. Ik ben net gewaarschuwd. Uh, uh, ja. En dit was de schaterlach van over de Vries, dames en heren. Ja. Hm, mijn nieuws. M mijn, mijn, nieuws. mijn nieuws... Um, Vaas stuurt mij, zoals een aantal anderen ook, hè, die, die zeg maar tot zijn achterbanden horen, ja. eh, regelmatig allerlei nieuwtjes over de baan. En zo werd mij ook het bericht dat eh, de pomphouder daar, de meneer Van Raak, die heeft eh, 5000 euro betaald aan de gemeente Ravels. is dat geloof ik, hè? de gemeente Ravels. Ja, dan denk ik dan in ieder geval ook 5000 aan de gemeente horen. Dat, dat, dat minimaal. Maar eigenlijk zou die man, alle vind ik, alle kosten moeten betalen van uh, wat daar uh, veranderd is. Ten boven van hem. Ja, eigenlijk ook. Maar goed, dat, uh, dat, dat was mijn nieuwtje. Ik wist niet, die man heeft, heeft zeven van dit soort uh, uh, benzine stations in de grensstreek. Ik dacht alleen poppen, maar hij had er nog zes andere bij. Die man, wat slapend rijk. Ja, ik dacht, oh ja, die grensstations, ja. pompstations gaan ja. goed. Ja. Was slapend uh. rijk, is dus altijd onvoorstelbaar druk. Als je daar wilt gaan tanken, doe het s morgens om een uur of negen, dan ben je redelijk snel aan de beurt. Nou, anders is het altijd file tanken. Ja. Ja. Ja. In Düsseldorf als je even goedkoop, maar ja, dat is mijn <tie> Ja. <tie> dat ben je net, van, net vandaan gekomen. Ik ben je net vandaan. Wat, is jouw, wat is jouw nieuws verder, Jan? Nou, ik ben natuurlijk erg geschrokken dat uh, mensen zich horen die domhandel de waarheid gezegd worden. Daar ben ik heel erg van geschrokken. Ja, ja. dan mag jij je wel een jaar aantrekken, natuurlijk. <tie> <tie> ja, precies. Maar ik heb de oplossing. Oké, uh, oké. Okay. Ik okay. denk dat ik de oplossing heb. Maar je bent grootvader geworden, hè? Ik ben voor de vierde keer grootvader oh, geworden. De derde keer. de derde keer van een naamgever. Ja. Is het de een Jan? Een, een, nee, een stamhouder ja. naamgever. Een pjotter. Een Pjotr. Pjotr. Pjotr. En de schoonmoeder van mijn zoon die zei, als dat maar goed gaat in Rusland. Ja, <laughs> dag, Jan. Voor heeft dat ook iets met karsten te maken, Jan? Ah. Jan? Nee, nee, nee, mijn ah. vader heette Pieter. Ah. En ze vonden pjotter wat leuker ik. Ja. Mm. Maar Jan dacht voor de vierde keer grootvader dan, dan een bril. Ja, <laughs> zeker. Ik ben bril verloren in Turkije op vakantie. Echt waar? Ja. En toen kwam ik met een model uh, 1990 terug en uh, dat viel natuurlijk al op in Goor. <laughs> <laughs> dus toen moest ik aan een nieuwe. Oké, okay, nou. Ja. Goed. Ben, had je verder nog nieuws, Jan? Nee, ja, Jan. Nee, nee, nee uh, verder niet. God, ik ben, nee, niks, ik ben een, hele week, een hele week in Düsseldorf je, geweest. de week, geloof We hebben opgepast op onze Pjotter. Op uh, pjotter. Hoeveel, hoeveel weegt hij? Want dat willen we dan ook weten. 55, hoe 80, 35, 80. Hoe lang is hij? Lakend van gezondheid. Ja. Moeder en kind maken het goed. Moeder en kind Vader maken ook. Het goed. Ja. Zeg maar, ja. hoe lang? 52 centimeter? Ze meten ze niet meer allemaal bij de geboorte, oh. hebben we begrepen. Maar. Doen ze niet meer, hè? Nee. Ja. nee. prik gehad. En uh, ze hebben een, vers, een uh, versneld hielprik gedaan, want uh, mijn oudste kleindochter heeft een uh, inborn error, heet dat, een uh, metabolisme stoornis. Die mist een enzympje. En dat is vervelend, want die mag nooit lang hongeren. Als kind is dat een beetje lastig, maar later mag ze geen marathons lopen, maar haar grootvader is daar ook 64 mee geworden. Dus dat is niet zo erg meer. Daar groeien je overheen dus. Ja. Maar ja, als je het hebt als kind, uh, dat zijn mogelijk toch nee. de kinderen die vroeger aan wie gedood stierven, uh, niet, dat ze niet wisten wat het was. En mijn uh, kleinzoon uh, heeft, uh, mist het enzym niet. Dus, uh, oh, mooi. Oh, die heb kan het marathons test. lopen. Die kan marathons lopen, ja. Die, die moet nu marathons lopen. Ja, ben, jouw nieuws? Uh, nou, dat is uh, met Piotr uh, niet zo, uh, zo moeilijk. We hebben de, film, de jaarlijkse film gezien van uh, de uh, vereniging uh, Goorlijk-Kasnogorsk. Jelena, um, mooie film weer. Natuurlijk weer even triest als, als altijd. Dat is met Russische films zo. Maar het opmerkelijke was het, het aantal bezoekers. Dat was groter dan ooit. Hmm. En, um, Hoe verklaar je dat? Draaide, ja, daar je in de grote zaal. Van, ja, ja, daar is een verklaring voor. Het is opgenomen in de programmering van het Jan van Zouhuis. Mm -hmm. En uh, dat is toch kennelijk een, een, een goed uh, circuit. En staat veel, dus in het programma? Het staat in het programma. Ja, ja, en dat vandaan. is uh, veel, ja. veel beter dan wanneer ja. die, die vereniging dat zelf moest, moest verzorgen. Ja, ja. Oh. Via mailingen mailing en, en, en ja. een uh, ja. berichtje in een Belang. Maar uh, dat, dat werkt wel, ja. Verstandig en slim. En zelfs, uh, er was gelijktijdig een kapelconcert uh, en er waren dan een aantal mensen die, die moesten kiezen en dan uh, kiezen ze voor het kapelconcert en uh, dus die als die er ook nog eens bij waren geweest dan uh, was dat een hele mooie een volle zaal geweest mm -hmm. ja geweldig mooi goed nou dan uh, gaan wij naar uh, onze onderwerpen Norbert beginnen we met uh, als mensen dom handelen zeg ik zeg ik dat ja laten we maar doen dan ja, zo? ja. goed oké okay. uh, Even, kijken. De... Eigenlijk, even, als ik het ja. mag, mag toelichten, eigenlijk, de aanleiding staat eigenlijk maar in een heel klein, uh, uh, vetgedrukt ja. stukje. Dat ja. is eigenlijk de aanleiding voor het gesprek. Wat commissielid, dat bedoel je eigenlijk? Nou eigenlijk dit, ja, dit stuk. Je ja. bent ja. uit de commissie getreden. Ik ben uit de ja. commissie getreden. Dat dus de en aanleiding ik heb voor dit stuk. Dat, en het feit, want dat heeft een vervolg. Ik schrijf dus over de Goordense politiek. Voorheen kreeg ik al mijn informatie dus via het CDA, dus alle commissiestukken, raadstukken, noem maar op. Um, ik zit niet meer bij het CDA, krijg die stukken dus ook niet meer. Ik heb me dus tot de gemeente gewend met het verzoek: uh, Wilt u mij alstublieft uh, de, de nodige persfaciliteiten verschaffen? En toen kreeg ik als antwoord: Meneer De Vries, u kunt de boom in, u krijgt helemaal niks van ons. <laughs> en uh, ja, uh, maar, goed. Maar kunnen, ze, maar kunnen ze dat weigeren? Kunnen ze dat ze kunnen alles, maar uh, het houdt natuurlijk geen stand. Ze zijn nog niet maar klaar. Dat, nee, oh nee. Oh. Uh, dus dat is de aanleiding voor, uh, voor het, het, het, uh, het artikel. Um, en toen de, de journalisten dacht: van... wat is dat voor een rare snuiter? Laat ik die maar eens gaan interviewen. En, en zo is dat gekomen. Want ik heb dus al. ...twee vergaderingen naast haar gezeten... ...aan de perstafel. In Spanje, zeg, zeg maar. Ja. Maar nou, ik las dus dat, dat, dat, dat met name... ...Guus van de Put, onze PvdA-voorman... Ja. Uh, ...dit jou gewijgerd heeft. Die zei van, hoezo nee, nee, nee. Hij stuurt af en toe ingezonde stukken. Maar ja. jij schrijft wel in dat stuk... ...als de PvdA me had gevraagd... ...zou ik daar lid van zijn geworden? Je ja. bent er niet voor alle marken in... Nee, maar. Van CDA, ik nee, je nee, ik van denk wat, wat net gezegd werd, uh, alle partijen lijken op elkaar. Dus ik, ik had met, het, met hetzelfde gemak en met hetzelfde Elan. Had ik voor de PvdA uh, in de politiek actief kunnen zijn. Maar niet de, zeg de SP. Zegt hij dat? Ja, dat heb ik ook gelezen. Uh, jij zou ingezonde stukken schrijven. Ja. Terwijl, uh, terwijl jouw opstelling die van uh, journalist is. Precies, Je bent de redacteur precies. van het Ja, Belang. Ja, ja, zeker. En, en op grond daarvan... Uh, ja, ik ben er gewoon een journalist. Want uh, dat is heel aardig om dat eens uh, te zeggen. Ik heb het er dus nu ook uh, natuurlijk in verdiept. Uh, zelfs de Nederlandse Vereniging van Journalistiek... Erkent dat zeg maar degene die, uh, al heb je allemaal een website en maak je openbaar je gedachten en meningen of feiten, weet ik het wat, allemaal informatie over. ...noem maar op, dan ben je al journalist. Mm -hmm. Is dat zo? Ik, Dan ben je al journalist. Dan het is ik, geen beschermde titel. Dan ben ik het er zo. Ja, mm -hmm. Zoals we, jullie hier aan tafel zitten... ...Jan, nog even... <laughs> ik heb een oplossing. O, Nou wacht, hou hem nog even. Hou hem vast. Jullie zijn net zo goed journalisten. Ja. Jullie zouden dus ook net zo goed... Zeg maar ...naar de gemeente kunnen gaan en zeggen... Zou u ons graag uh, u ons alsjeblieft de, de nodige stukken willen geven? Voor, zodat we ons werk als journalist kunnen doen. Wat het, dat dure woord accreditatie, wat is dat? Nou, dat ja. zal ik je vertellen. Ja. Um, dat is een, een term die ze op het gemeentehuis in ieder geval niet begrijpen. Maar wat is er aan de hand? Um, stel je hebt uh, het Europese parlement. Nou, daar willen eigenlijk alle journalisten wel uh, zeg maar naartoe... om verslag te doen van wat daar allemaal plaatsvindt. Dan, Olympische Spelen, idem dito. Als je dat niet reguleert, dan zitten er zeg maar, op de Olympische Spelen 2 miljoen journalisten. En dat is natuurlijk niet nee, dat de bedoeling. Niet, nee, dus dan hebben ze beperkingen. Dan zeggen ze van elk land zoveel. En voor de, geschreven per, voor de schrijvende pers zoveel. En voor die kant zoveel. Dus dan krijg je een heel systeem waarbij hij dus, zeg maar, uiteindelijk wordt toegelaten of niet. Geaccrediteerd wordt of niet. En als journalist van het is Belang hoef ik mij niet tot de... Olympische Spelen te wenden, het IOC te wenden om met de vraag of ik nou de volgende Olympische Spelen mag als journalist, want dan zeggen ze uh, nee, want we hebben zeg maar maar een beperkt aantal plaatsen en dan gaan de landelijke bladen uiteraard voor ja. Zo. dat is accreditatie ja, voor maar dat speelt natuurlijk uh, nou, een plaatselijke ja, verslaggeving precies, er zijn, er zijn twee journalisten in, in, in, uh, in Gohlen die over de Gohles politiek schrijven en dat is mevrouw Spanjers en dat is ondergetekende en ja. verder is de, uh, valt er ook niks uh, is, is er niemand Ten, hey, jullie vallen daar ook onder maar jullie doen, dus jullie doen radio en tv dat is weer een, een ander verhaal <kijf> Ja, maar, dus dat is een flauwekul... Dat is een flauwekul-argument. Ze hebben een hele dure volzin uh, bedacht... of ergens overgeschreven... en hebben ze mij dan toen toekomen. Gewoon lachwekkend. Het is de zoveelste kinderachtige streek die mij nu op dit gebied uh, wordt geleverd. Uh, ik kan er een boek over schrijven als het moet. Maar ik snap één ding hier, Norbert. Jij schrijft nu ook al regelmatig commentaren dus en, ja. en stukken over de gemeente. Al jaren doe ik ja. dat, ja. En hoe kunnen ze dan nu jou nemen? Je hebt toch dus nu ook geen perskaart? Jij gaat ik daar gewoon binnen. Een ik, ik, heb wel nu, een ik heb nu een perskaart, Ik heb wel een perskaart? Oh, ja. Ik heb nu een perskaart. heb je wel. Het van het volksbelang. Van het volksbelang. Ja. Nou, dan maar kunt, goed, je je de, kunt er daarmee gewoon straks... Ja, nee, maar het is gewoon onwil. Het is gewoon botte onwil en onverstand. Jan, wat is jouw oplossing? Je had een oplossing, zeg ik. Nou, ik heb een <lacht> boekje geschreven, zoals jullie weten, met Tom van Gool. Die heette 17 jaar geleden de archivaris van Hiel. Daar officieerde hij zichzelf ook al mee, maar zo werd hij genoemd. Toen kreeg hij een schrijven van de heer Norbert de Vries, ambtenaar, ambtenaar van Goor. Die zei, dat moet je niet doen. Je moet je geen archivaris van Hiel noemen. Dat, dat, dat is eigenlijk niet zo. Je moet je historisch documentalist noemen. De ston heeft nu heeft onderwijs geno genoten. Hè, zet hem elkaar omdat hij gehoor gestoord is. Dus die kan daar moeilijk tegen, tegen, tegen, tegen spelen. Heeft dus nu onder zijn bordje historisch documentalist hangen. De andere schrijver van dit boekje is Jan van Eyck. Niet Dr. Anders van Eyck, dat ben ik wel. Maar ik ben geen Dr. Anders in deze boekjeskunde. Nee. Dus ik noem mezelf amateur-historicus. Dus wat is nou de oplossing? De heer De Vries moet zich amateurjournalist noemen. Nee, de, de, de, ja, nee, dat is de, dat was een, puur onzin. De heer De Vries is gewoon journalist. Een uh, amateurjournalist. Zoals Ben lonenjournalist journalist is en zoals. Uh, nee, nee, nee, nee. Zoals ik geen historicus ben, maar amateur-historicus. Zo ben je eigenlijk amateurjournalist. Maar hoe maar, gaat dit? Ik vind het zuiver dat je de academische titel niet gebruikt voor, voor dingen waar je buiten je terrein om mm. dingen gebruikt. Dat, dat vind ik heel zuiver. Maar ik denk dat, dat die, die, die, die beroepsaanduidingen. Ja, ja, ja. Ik denk ik niet eens ligt. dat ze beschermd zijn, maar, maar dat nee, je in feiten... dus ze zijn niet beschermd. Ze zijn niet beschermd en je het... kunt je voor hetzelfde geld gynaecoloog noemen, maar die is ook nee. niet beschermd. Nee. Nee. Ja, maar als je geen dokter anders bent, mag je je niet dokter anders noemen, nee. Hè? nee. Remember, Charles Wietert... heel lang geleden. Weet ja, je ja, nog? Ja, ja. ja, ja. Nee, dan moet je Noem je En niet... dat was je niet. No. Nee, maar... Maar, maar hoe gaat het nou worden opgelost? Hè? Nou, wat? ik heb dus uh, klachten ingediend tegen zowel de behandelend ambtenaar, die mij eerst mee naar af te kunnen poeieren met een prachtige, ronkende volzin over geaccrediteerde journalisten. En vervolgens heb ik een brief geschreven aan het, uh, aan het college van BNW. En die, je gelooft het werkelijk niet, die sturen mij een brief. En daar staat dan in, geachte meneer de Vries, er zit er zo. In deze brief krijgt u ons antwoord. Wat ik al buitengewoon infantiel vind. Standpunt staat er dan, vet gedrukt. Twee regels open. Wij zijn het geheel eens met het ambtelijk standpunt en er is geen verandering in gekomen. Ja, nou, ik heb, ik heb het ook werkelijk waar. Ik heb duizenden brieven van BNW onder ogen gehad in de loop van mijn glanzende carrière, carrière als ambtenaar. Nou, Zowel in voorhand als in gaat, streekt, ja, Nee, maar ik, ik heb duizenden van die brieven gezien. Ik heb nog nooit zo'n knullige, uh, uh, krukkige brief gezien als, als die brief. Het is om werkelijk te om te huilen, ja. Oh, en ook nog met taalfouten erin natuurlijk. Ja, dat, vanzelfsprekend zou ik willen zeggen. Ik kreeg een briefje. Dit even terzijde: het is niet voor de luisteraars. Ik kreeg een briefje. Waarin ik bedankt werd voor mijn bezigheden als, als commissielid. Een briefje van drie regels met twee taalfouten erin. Ja, werkelijk waar zeg. Nou goed. Zeg nog maar, er staat dus dat de burgemeester met jou binnenkort een gesprek gaat ja, voeren. Ja, dat is ook alweer zo is het, misleidend. Is het, is het ja, niet gepland? Nee, verplend, nee het is een, niet is, is een hoorzitting. Het is een hoorzitting en dat is wat anders dan een gesprek voeren, Want dat, dat heeft de connotatie van, we gaan eens uh, aan tafel zitten en we gaan eens een goed gesprek voeren en we gaan die zaak oplossen ofzo. Nee, dat is totaal niet aan de orde. Wat, wat aan de orde is, ik heb, een, ik heb ook BNW heb ik een klacht gestuurd. Want ik ga gewoon doorroeien naar uit als het moet. En ik, eh, ik krijg dus een hoorzitting. Ik krijg zelfs twee hoorzittingen. Die zijn volgende week dinsdag. Heb ik twee hoorzittingen. Maar betekent het nu dat er, is, er is dus aanstaande donderdag een raadsvergadering over de kermistoestand? Daar zit ik. Betekent het dan, ja, ik wil zeggen, ga je daarheen? Natuurlijk. En kan dan jou de toegang geweigerd worden? Nee, absoluut niet. Het is een openbare vergadering. Dus dan is een neusel neusel over die Precies, een neusel. Men houdt ja. mij me niet tegen. Nog nee. in geen 10.000 jaar. En met geen 10.000 paarden. Maar goed, men wil het kennelijk zo spelen. Maar ja, domheid. Dit is nou echt domheid. Ja, en als je dat dan zegt, dan. dan nou ja. Goed. Ja, maar zo, het artikel luidt dus als mensen dom handelen, zeg, zeg ik dat de waarheid moet gezegd. Ja. Wordt die dan te weinig gezegd naar jouw mening? Nou, Want volgens mij leven ja, we toch in een land waarin we aardig wat meningen kunnen uh, spuien en zo. Ja, dus ik goed, denk dat de waarheid. Kijk, ik ben niet verantwoordelijk voor de kop en uh -huh. uh, uh, nou ja, goed. Die, die kop zetten ze dan boven. Nou ja, goed, het is natuurlijk niet, zeg maar, de kern van het verhaal. Nou, het is. Um, ik vind wel dat je in het algemeen moet zeggen... hoe je erover denkt... En dat, niet, en dat niet omheen moet draaien. Dus wat dat betreft... Uh, dat nou, heb ik ook nooit nou, gedaan. Hoe voelt je maar... het over hoe... de waarheid gesproken? Nou uh, wil ik uh, hier de waarheid over hebben. Uh, wat is waarheid, nou, wat, wat vond jij zelf... van het, van het interview, van, van dit artikel... Ik vond het een goed verhaal. Ja, vond ik ook. Ja. Ik vond het een, een heel goed verhaal. Het, helder, ik het, duidelijk. Uh, ik heb ook. Dat mag ik ook wel even zeggen. Ik heb vele positieve reacties hierop ja. gehad. Mm -hmm. Ik vond het een goed verhaal. Ja. Uh, daar is, er is één ding, ding toch niet uh, helemaal helder. Maar uh, hier graag de waarheid over. Ja, ja. Ben je zelf uit het CDA gestapt? Ja. Of ben je eruit gezet? Nee, ik ben zelf opgestapt. Bent... Ik zal je zeggen hoe. Ja. Uh, nou, laat ik ook maar man en paard noemen. Ik, ik schrijf dus uh, sinds een aantal jaren over de golse politiek... en dat zet links en rechts wel eens wat ja. kwaad bloed. Ja, ja, ja van, ik, he. al, ik heb het eerder gehoord. Ja, he. en met name ook onze burgemeester... is iemand die heel slecht tegen kritiek kan... als het daar over aangaat, met name. He. En dan kan ze dus absoluut niet tegen. En die is dus al hele tijden aan het stoken achter, op de achtergrond... Uh, die zijn diverse CDA's aan, aan het bespelen zo van... Dat moet toch, dat moet toch eens, treed eens op tegen die vent, want dat kan toch allemaal zomaar niet. En eh, tot nu toe heeft het CDA zich altijd op standpunt gezegd... Ja, nou ja, goed, het is de Vries, u weet wel hoe, de, hoe et cetera. Het met, de met, met, de kooltje zout nemen, dat allemaal, niet al te serieus nemen. Maar het bleef maar gaan en het bleef maar komen. En op een gegeven moment kreeg ik dit soort verhalen ook vanuit het CDA zelf. Dus... Als er dan de druk van twee kanten komt... dan denk ik, ja, dan is het voor mij evident. Ik ga niet elke keer als ik iets schrijf... Uh, zeg maar... Uh al iedereen over hem heen krijgen vanuit het CDA van dat kan niet of dat kan, dat moet anders of wat dan ook. Dus dan stop ik er ook radicaal. Ja, maar druk, ben je uitgenodigd om eruit te stappen? Nee, ben niet, nee absoluut niet. Nee. nee. Er is ook geen, geen, geen aandrang geweest in die zin van dat het maar eens afgelopen moest zijn. Maar of wat wat. De, Je krijgt een telefoontje of hoe? Nee, nee ik heb gewoon een brief gestuurd van jongens: ik stop ermee. Klaar. En daar schrokken ze van. Ja. Daar schrokken ze van? Ja, daar schrokken ze van. Hebben ze gepoogd je te behouden voor de goede nou, zaak? Nou, men heeft gevraagd of het definitief was. <lacht> en ik zei, ja, het is definitief. Nou, goed. En toen heb ik nog een bos bloemen gehad voor de moeite. Klopt. Ja. Ja. Ik hoorde Wil van der Kruis bij Tatulia die, die vond het niet nodig dat je eruit stapte. Ja, ik vond het ook niet nodig. Maar... Uh, uh, hij vond het ook niet onverenigbaar dat je in de commissie zat... en over de politiek schreef... en, en dat dat was voor, voor hem wel verenigbaar met lidmaatschap van het CDA. Nou ja, goed. Kijk, als er dit niet allemaal was gepasseerd... was ik gewoon nog lid van het CDA geweest... en dan had ja. ik nog gewoon in de wensmissie. Hmm. Maar... Ja, op een gegeven moment, dan trek ik ook een lijn en ik ga niet uh, uh, elke keer uh, ja, moeten soebatten ja, of dat dan wel kan of niet kan. Uh, dan is het voor mij duidelijk, als, er, als men binnen het CDA al meent dat het niet kan, dan hou ik er ook mee op. Klaar? Ja, ja, ja, Maar, maar ja, ja. Dus, Kim, Kim vroeg, stelde jou de vraag zo over, met welk doel schrijft u dergelijke stukken? Ofwel stevige stukken, zal ik maar zeggen. En daar heb ik volgens mij ook geantwoord dat ik het heel erg leuk vind om te schrijven. En dat ja, is eigenlijk zegt, de nou, belangrijkste. Ja, zegt, ik heb geen speciaal doel, maar ik vind het uh, schrijven leuk. En ik, ik, ik zag dat ik beter columns kon schrijven ja. dan anderen. Dat klopt Zo... misschien arrogant. Nee, nou, nou ja, maar kijk, uit. toen ging het over het begin van. Uh, van ik ben begonnen met, met cor, uh, columns te schrijven. Uh, in het Goorlandse Nieuwsblad nog. Dus dat is alweer een tijd geleden. Mm -hmm. En daar ben ik inderdaad. We begonnen met het schrijven van die komst, omdat ik vond dat ik dat beter kon dan Kees Boon die dat op dat moment deed. Mm -hmm. Goed, en dan denk ik van nou, dat zal ik dan eens laten zien. Mm -hmm. Maar gewoon het plezier van dat schrijven, daar gaat het in feite mm -hmm. om. Ja. Je vindt jouw stukjes hilarisch leuk. Ja, ja. Ik en dan ben... zeg je ook nog. En ik ja, ja, ja. ja. Nee, en, ik... Ik, ik, ik, en, en dan zeg je. Ik, ik ben, gebruik ben niet overmatig ben... Latijnse termen. En dat noemen mensen dan semi-intellectueel. Ja. Maar ik ben gewoon intellectueel. Ja. Nou, na, na, na. Geef mij eens een definitie. Wat, wat is nou, wat is nou nee, intellectueel? Nee, nee, wat is dat? Dit moet ik even toelichten. Want het, kijk, zo'n gesprek zo duurt een uur of anderhalf uur. En er worden dan een paar dingen uitgelicht, natuurlijk. Mm -hmm. En dat ging ook even over. Die Latijnse termen die nog wel eens langskomen. Hoewel dat helemaal sterk wordt overdreven, want dat gebeurt eigenlijk maar nee, zelden. Niet in elk stuk. Ja, lang niet in nee. elk stuk. Nee. Formen, maar goed. Op het moment ben je zelfs een beetje aan het minderen. Nee, nee. Ik zo de, nee volgende keer dan, de volgende keer staan er drieën. <lacht> um, Beloofd. Ja. Beloofd. Um, <lacht> nee, maar het ging erover. Dat, dat, dat, op een gegeven moment stond er ergens, ik meen op Wijgholenaar of zo, een stuk van waarin. Iemand afgaf op mij eh, een semi-intellectueel gelul allemaal. Mm -hmm. En dan denk ik, zo'n ongeletterde boer die mij dan zeg maar voor semi semi-intellectueel noemt. Wat verdomme, ik ben gewoon intellectueel. Ja, ja. Nou, zo heb ja, ik het zo, gezegd ja, ja. en zo komt het dan in de kant. Ja, ja. ja, ja. ja. Oh God. Ongelettende boer, ja. <laughs> wat semi -ongelette. Maar, maar, maar, maar, <laughs> nou, wat ik als ik al stukken lees, ik, ik lees ze altijd, moet ik zeggen. Ik lees elk stuk, maar jij hebt ook wel eens een neiging om, dus zeg maar in, in stukken, wanneer het een beetje de vilijne kant op gaat, om dan de, net als die, die kabouter van Disney, grumpy zo'n beetje, je grom, gom grom, en dan zie je dan ook daadwerkelijk in jouw tekst staan, grrr, je met puntjes nee. erachter en zo. Nee. En dan denk ik zo van, nou ben je gewoon aan het visualiseren op een of andere Disney manier, dat is jou niet zin. Dat hoeft toch niet. En dan denk ik van, nou, dat moet we niet doen. Dat vind ik jammer. Dat vind ik ah, jammer van de tekst. Want je bent, je bent in staat om uitstekende stukken te schrijven. Dank je wel. Uitstekende stukken ja nee dat meen ja, ik serieus ja. dat meen ik serieus ik zeg altijd als Nobber, ik zal als het serieuze stukken schrijft dan vind ik, vind ik ze gewoon zonder meer goed zonder meer goed maar zo'n vloek als Goejan van Wellensluis is toch gewoon prachtig ja. Een, ja. een een een vloek als Goeian van Wellensluis. nou moet ik eerlijk zeggen ik heb hem uh, ik gebruik hem tegenwoordig niet meer want ik heb ontdekt dat uh, uh, hoe heet hij nou de dichter de 80-jarige of 90-jarige, uh, hoe heet je Nee. Amsterdam. Zalige? Nee. Uh, ach, verdomme. Hij ja. heeft allemaal lastig. Het uh, schiet me even niet te binnen, maar die heeft hem ooit, ooit, ook gebruikt. En het kan zijn dat ik hem dus van hem geleend heb. Mm -hmm. en ik, ik vermoed het haast wel, hè? want mm. zo goed ben ik natuurlijk niet... Uh, dat ik dat zelf bezin. Ja, Goeie antwoorden, dat bestond al. Dus. Ja, nee, maar als, als, als krachtterm. Uh, ik, ik lees het stuk ook heel graag. Maar ik, ik, ik, ze zouden soms iets minder scherp mogen zijn. Iets minder scherp? Nou, ze moeten niet kwetsen. Je mag, kwetsen. Je mag wel de, wel, de, de waarheid spreken. En uh, dat vind ik ook. Ik vind ook dat er vaak te veel omheen gedraaid wordt. In Brabant, daar zijn daar goed in. Ik lees het stuk van Robert graag, Maar ze moeten niet kwetsen. Dat, dat doet soms hier. En dat was bijvoorbeeld bij Joke Aerts die stukken waren. Oh, daar wil ik graag nog even <laughs> iets over zeggen. Want ja, nee, nou, dit is een open zenuw. Uh, ik, ik ben het met Jan niet eens. Ik ben het met Jan niet eens. Nee, maar, nee, maar ik, ik, ik vond... Uh... Ja? Ja, jij nagelde toen Joker, dus dat ja. is ze behoorlijk. Uh, ja. en, en, en rekende haar af op haar capaciteiten. Nee, nee, en dan helaas, helaas, he, helaas dat... overlijden. Ja, trieste, daar kan ik hadden. niks aan doen. Ja. Maar hij mag toch rustig van Joker ja. zeggen dat je haar een slechte politica vindt? Nee, ik... of is, is hij kwetsen? Dat vind ik niet uh, kwetsen hoor. Ben heeft er ook iets over geschreven, maar dat was ook niet helemaal correct. Die zei dat ik haar de slechtste politicus heb genoemd. Dat is niet waar. De, de, de, de, ik schreef van. Uh, als ik aan een uh, goede politicus denk, dan denk ik in ieder geval niet aan Jokaarts. Zo heb ik het ja, ongeveer ja, ja. geschreven. Maar even nog over die. De, ja, maar Jan, dat, Jan, Jan even, even, dat Is dat kwetsend? Vind jij dat kwetsend? Als je het zo schrijft? Ik, ik vond het wel een beetje een trap na zo. Nee, nee zo ja. was het een trap. Na. Niet, zeker oh. niet. Nee, ja. wat ik. Je had goede kant en slechte kant en als ja. je alleen de slechte kant benoemt... Nee. Dan, ja. Nee. Nou ja, een trap na. Het was nee. een, een, een, zij, zij had daar afscheid genomen, ze had een toespraak gehouden en daar werd over verslag gedaan ja. in, in termen die, die hier inderdaad niet om logen. Maar, maar uh, uh, jij vindt dat kwetsend, uh, Bernard zegt uh, dat is, vind ik niet kwetsend, hm. uh, is dat allemaal een kwestie van smaak? Okay. Ja, nee, ja, en ik denk ook een beetje okay. eigen normen en waarden. Ja. Ja. Kijk, ik, ik, ik vind zo: we leven in een democratisch land, vrijheid van meningsuiting, we mogen zeggen wat we willen. Nou, Theo vermoord, is vermoord. En als je hoorde wat die man zei over, over, over de, de, de islam en, en, en de volgelingen, Nou, daar vond ik dat op het bot beledigend. Dus die man nodigde iedereen uit om uh, met slechte bedoelingen uh, naar hem toe te komen. Nou ja, het is aardig gelukt. En dan denk ik van, mag je zeggen wat je wil? Ja, als je dat durft, dan loop je bepaalde risico's. En roep je bepaalde dingen op je af, over je af. Ik zou dat nooit nou, doen. Maar nu ik vind het, het. Ik vind niet dat het Want kan. Want die open zenuw, hoe zit dat? Wat, nou, wat? omdat dat nou, juist zo'n stuk is waar iedereen over valt. Terwijl ik het een heel ja. zuiver stuk vind. En dat meen ik serieus. Ja. En ik zou het vandaag uh, nog zo schrijven. Als, ja. hè, als, als het niet was gebeurd wat naderhand de hand uh, heeft plaatsgehad. Maar het was gewoon het feit dat hier iemand een verhaal hield voor de raad. Heel bewust goed voorbereid van ik weet wat een goed raadslid is, dit is ...is een goed raadslid. Een en dat, raadslid is een goed raadslid als hij kan luisteren. Dat, ja, ja, dat kort, was de kern van kort, het betoog. Ja, dat was de kern van het betoog. en. hij en, ja, en en goed laat zien. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en daar heb ik kritiek op gehad. En ja. dat vond ik zuivere kritiek... ...en zeer terechte kritiek. Mijn zinzins terechte kritiek. En dat was zeker niet beledigend bedoeld... ...en ook zeker niet bedoeld als trap na ja, ja, zoals jij nu zegt. Want... Uh, ...dat was niet aan de orde. Ja. Ik, heb, ik heb me... Het stuk is puur gebaseerd op wat zij daar heeft staan te vertellen. Mm. En zij heeft het wat dat betreft over zichzelf afgeroepen. Als iemand anders dat verhaal had gehouden, had ik hem op hem geschreven. Mm. Er zijn toen twee lange verhalen gehouden, Eén van uh, die man van de PvdA uh, van Baal. En dat was een luchtig verhaal over in een, een soort voetbalmetafoor. Mm. En daar heb ik verder nauwelijks iets over geschreven. Maar het tweede lange verhaal was dat van Joke Aarts. En dat was. Een soort uh, statement wat ik heb aangevallen. En in, op een, vind ik, zuivere manier. Goed. Mag ik, ja. mag ik nog iets ja, zeggen, ja, wat, zeggen. Wat, ik, wat ik denk wel goed is? Want je bent nu een onafhankelijk journalist geworden. Kijk, en dat ziet de journalist, vind ik. Nou, ik had altijd toch het gevoel, als nee. jij stukken schreef, zeker over de politiek... Het is een CDA-commissielid die hier schrijft. En ik heb liever denk, dat ik dat niet voel Mag ik je daar nog iets over ja. zeggen? Ja, ja, ja. Zonder jou van heel veel ja. partijen? Eh, ja, ja. Belang belangrijk, ja, ja. nee, maar Ik wist dat je partijd was. Nou. Je, hebt, je hebt wel gelijk, vind ik. Het is beter dat ik, het, Volk, dat ja. ik nu zeg maar, afstand heb genomen. Maar wat ook nooit begrepen is door... dat heb ik diverse keren gehoord. Ik heb ook een aantal hoofdartikelen geschreven... in de tijd van de verkiezingen... De gemeenteraadsverkiezingen... De, de, de, voor, mm -hmm. de periode daarnaartoe... over politieke partijen. Ik heb een stuk geschreven over de PvdA... en over de VVD... en over Leipzig-Gorlen. Mm -hmm. En men vond dat eigenlijk maar raad... dat een CDA zo'n verhaal kon schrijven. Mm -hmm. En ik vind dat... als je een goede journalist bent, dan kun je dat. Mm -hmm. Dan kun jij zeg maar los van je eigen ideeën en opvattingen kun jij een eerlijk stuk schrijven over de P van de A, of over de lijst ja, of, of over je de Je moet D. overal over kunnen schrijven. Je ja. mening over willen vormen en om ook uh, neer te En daar geen streepje CDA bij of wat dan ja. ook. Of, of, ja. uh, want die, uh, men was daar zeer content over en heeft daar niets aan hoeven veranderen. Dus nou, wat voel jij je nou vrij? Voel jij je nou verlost en vrij nee, om voel... door te gaan met schrijven en? Nee, ik uh, ik, ga ik er voel... meer lol in. Ik heb, ik heb me altijd vrij gevoel, uh, gevoeld om uh, te schrijven wat ik wilde. Dus uh, mm -hmm. dat, dat is niet veranderd. Je hebt heel geschreven. Hè? Ik vroeg me wel eens af zo van wanneer komt er nou eens een keer een roman van Norbert de Vries. Want de, de schrijversnaam heb je al. Norbert de Vries. Als ik er straks zie staan op een dikke roman van 500 pagina's. En, en die ligt ja. bij buitenlaar, wat we niet mogen zeggen. Maar ja. dan koopkomigheid. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat is, of blijf jij dit soort, dit soort gaat, literatuur schrijven? Te lui voor. Je bent te lui om... Ja, ja. Ja, ja. Ja, te ja, ja. lui? Echt waar? In een, een of ander sleutelroman. <laughs> Nee, nee, nee. Dat zit er allemaal niet in, jongens. Nee, zit nee. er niet in. Dus jij blijft een specialist in wat vit, in wat vilijnen literatuur. Korte, kleine stukjes en. Uh geheel voor eigen genoegen. Dat, dat, nogmaals, dat wil ik wel onderstrepen. Ik, ik, ik vind mezelf ontzettend leuk. En, uh, ja. ah, en ah, in ach, zoverre en, ja. zijn het parels voor de zwijnen. Ja. Ja. Fuck wel, hè? We wilden ja. ja. ja, de week naar een tweede fan gezocht en niet kunnen vinden. En, maar wij wilden maar, de, de steungroep. Vind, Norbert ik, moet blijven. Ik vind dat we nu maar eens over Jan moeten hebben. Oh, oh, oh, nee, we gaan oh. eerst naar de muziek. Ja, ja, oh, ja. eerst muziek, hè? Ja, eerst muziek. Ja, ja. Wacht, wacht, wacht. Ik heb nog wat iets aardigs meegebracht. Ik heb meegebracht een cd van Robert Long en die heet In Die Dagen. En dat is een cd uit 1994, al 20 jaar oud. Wist je dat Robert Long eigenlijk Jan Leverman heette? Ja, wist je dat? Ik had oh. het niet nou, kunnen reproduceren. Die man is alweer overleden in december 2006, dus al lang geleden, maar hij heeft toen een cd gemaakt en ik lees even. Deze plaat, zegt hij, is een lang gekoesterde wens. Al jaar was ik van plan om eens een plaat te maken die speciaal bestemd was voor de donkere dagen rond kerstmis. Geen plaat met kerstliedjes, nee, ik noem het een winterplaat. Ik ga maar eens luisteren naar het eerste liedje Kersemis, Ook als het geen witte is, dan is het nog wel kersenmis, want iedereen verlangt naar deze tijd. Al is de vrede slecht verdeeld, de warmte voor een deel gespeeld, toch wil je de illusie niet graag kwijt. Je zit zo knus bij een geschaard, het houtblok knappert in de haard. En even is het vredig overal. De kerstboom is zo mooi verlicht, de wereld doet zijn ogen dicht. En Jezus wordt geboren in een stal. Laat het met kerst in godsnaam sneeuwen. En laat de engelenkoren koren schallen. Zing halleluja met z'n allen. Ten slotte doen we dat al eeuwen, de wereld hangt al van cynisme aan elkaar. Maar alsjeblieft niet tussen kerst en nieuwe jaar. Ook als het geen witte is, dan is het nog wel kersenmis, want zonder sprookjes kan de mensheid niet. De wereld is een tranendal, maar kerst is een speciaal geval, waar eventjes geen plaats is voor verdriet. We zijn weer even bij elkaar, met kaarsen en met engelenhaar, met koffie, thee en speciaal kerstgebak. Pathé en soep en kerstvalkoen, waar wij normaal een week mee doen. En wijn en bier en whisky en cognac, laat het met kerst in godsnaam sneeuwen.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 geen witte is, dan is het nog wel kersenmist. Dit wordt alweer het zoveelste couplet. Ik kan nog wel een tijdje door, maar heb er het geduld niet voor. Dus lieve vrienden, hierbij laat ik het. Tenminste wat de zang betreft, want in het weihnachtsliedgeschäft... daar is het echt van levensgroot belang. Dat voor de zanger u verlaat, hij eventjes gevoelig praat, omringd door kinderkoren en zijn. Laat het met kerst in godsnaam sneeuwen Laat alle koren dan maar schallen, zing halleluja, met z'n allen. Ten slotte doen we dat al eeuwen. De wereld hangt al van cynisme aan elkaar, maar geen verbonden toe. Tussen kerst en nieuwe jaar Nou goed, nog twee coupletjes dan Daar wordt een mens niet slechter van Het is per slot maar één keer kerst per jaar Misschien wel het intiemste feest Maar nu is het toch mooi geweest Nog even la la la, dan is het klaar La la la, la la la la la Ja la la Allemaal een heel gelukkig kerstfeest en een fantastisch nieuwjaar. Ja, we zijn bezig met Goolse kringen. We gaan snel verder met Jan van Eyck, die veel kleiner in de krant staat dan over te vriezen. Maar wel ten voeten uit, hè? Wel ja, ja, ten, ten, voeten. Voeten uit. ja. Uh, hè? ten voeten uit. En dat gebeurt niet makkelijk, en in kan ten voeten uitkomen. Ik dacht eerst, zou, zou jij nou met de Goolse cowboy, Rielse cowboy bedoeld zijn, maar dat bleek toch niet zo het nee, geval? nee, nee, nee. nee. nee? Vertel Ik eens man. over die. Het was Ik, een van de anekdotes die in het boek staat. Nou. Ja. Uh, uh, de, de Rielse Kerk staat ook over, in het boek over de 100 mooiste kerken in Brabant. Is dan die Rielse Kerk echt de mooiste kerk? Nou, de kaft, ik heb dat in het begin van de presentatie ook gezegd, de kaft van het boek De 100 Mooiste Kerken ja. van Brabant, kent ja. deze foto. Ja. Daar staan wij niet op, had je wel begrepen. Ja. Maar de rest wel, dus het is precies dezelfde look van ja. dit. En dan zetten die journalisten eronder, Ton van links en Jan van Eyck op een van de mooiste plekken van Groen... zo vinden de heren. Zo vinden de heren. Ik zeg, zo vinden de heren niet. Ik zeg, deze foto, die staat pontificaal op het boek De Honderd Mooiste ja, ja. Kerken van Brabant. Dat is overigens een prachtig boek, hoor. Dat is een prachtig boek. Ja. Ik zeg, maar ik zal eerlijk zijn, want eerlijkheid duurt het langst. Dan heb ik mijn gezelschap gezegd afgelopen donderdagavond. Ton van is er de man ook naar, om dan Wies van Leeuwen, de auteur van De Honderd Mooiste Kerken van Brabant, te vragen. Waarom is Riel nou op de kaart te komen? Is echt de echte mooiste kerk? Nou, je kunt niet echt zeggen wat nou de echte mooiste kerk is. Hij zegt, deze foto is opgekomen omdat dit de ...de meest mooie gemiddelde foto van een Brabantse kerk is. De meest mooie gemiddelde, gemiddelde foto van een Brabantse ja. kerk? Dus het is een mooie Brabantse kerk. gemiddelde Brabantse Hij is gemiddeld, kerk. Hij gemiddeld mooi. Omdat, de, de, omdat er, de meeste kerken, die zijn neogotisch. Uh, ze hebben ongeveer deze statuur. En dan is het nog een mooi dorpskiekje. Ja, ja. Maar je kunt niet zeggen dat nou de mooiste kerk heeft. Of ja. zo, dat is niet zo. Maar het ja. is gewoon de mooiste gemiddelde kerk. Zo vertelde Luc van Leeuwen. Het. Ja. Maar ik was ik... heel erg tevreden met het, was een mooie foto. Het is overigens ook een ontzettend leuk boek, zo Ik heb er een gemiddelde keer ja. doorheen gebladerd. Je maakt echt een wandeling door Riel. Ja. Maar ik vroeg me onmiddellijk af, Jan, wanneer is Goorla aan de beurt? Maar ja, dat komen we natuurlijk in Golden. Ja, doen, hè? Nou, Buitenlaar heeft dat wel... Ik bedoel, de boekhandel in Goren heeft dat wel op zijn, in zijn agenda staan. Want het is niet gelogen wat er achterop staat... van, hebt u nog een interessant boek over Riel of Goorlen liggen? Ja, en dan moet de boekhandel al een ja. aantal jaren zeggen nee. En ja. dan zegt hij tegenwoordig, met, met de bedoeling die jij heel goed kent... van, ja, sinds Piet Wierigseheer verschijnt er eigenlijk niks meer ja, in zo, Ja, dat ja, klopt. En er was ja. Piet Schreef langs Serenwegen, mm -hmm. Piet ja. Schreef ja. over de pijltjes... Ja, en mijn echtgenote die vond dat ik dan de laatste drie maanden al veel mee bezig was geweest. Die zag mij eergisteravond wat notities maken. En ik zei, wat ben je aan het doen? We zei, ik, he, ik zei nou, wat ben jij aan het doen? Ik zei, nou, wat ben jij aan het doen? Ik zeg, eh, toch niet het volgende boekje? Ik zeg, ja, ik ben een beetje schets aan het maken hoe, hoe dat boekje over gehoorlijk ja. eruit moet gaan zien. Nou, zal, dat ik zeggen, zal ik jou zeggen, ja, onze buurman was Kees Mutsers. We hebben één dochter, en ik weet dat Miriam Mutsers dus een, een, een behangselboek heeft. Die zijn die hele dikke grote pillen van boeken. Die vol staat met foto's van, uh, van, van, van Goorle, oud en nieuw. Ja. Dus ik denk, als ik een keer langs Merem me ga, mag ik dit boek voor jou eens lenen? Dan hebben we al een heel eind op, op, op, op schoot zijn. Ja. Maar ik vind, kijk, als het dit van Riel is, dan kan Goorle niet achterblijven. Nee, de formule is niet door mij verzonnen. Hoor. Dus Tom Verrol heeft de formule verzonnen. Tom ja, die leurt al, ja, ja. leurt al een paar jaar bij, ook bij, bij, de, bij Buitelaar. Oh, oh. Van uh, zou het niet iets zijn? Ik heb uh, een collectie, een vrij volledige collectie aan zijn kaarten. Er zijn er ongeveer 130 verschenen ooit, hè, van Riel. Ja. Maar dit zijn er 65 die erin staan. We hebben dus een beetje, hij heeft ook met name een beetje selectie gemaakt van wat hij de mooiste vond. Uh, en daar uh, vroeger en nu naast elkaar gezet. Maar je hebt ongetwijfeld zijn foto's uh, wel eens afgebeeld zien in de hoekjes in de Leibode en belang en, en daar stonden meestal alleen maar hele korte onderteksten onder. Zo in de trant van links woonde Pietje Puk en Jan van Nerve en daarnaast Kees Hermans. En rechts woonde Pietje Jansen en Antonie uh, van Noodorp En daar moet je dan mee doen. En, en daar kun je geen boek mee verkopen, zei ik. Dus ik heb geprobeerd met die kennis die Ton al heeft van wie er allemaal woonde... Ja. en ik ken het geschiedenis van een riedel redelijk goed... om daar wat anekdotische vertellingen van te maken. Dus dan vroeg ik van, wat deed die meneer uh, van Ettenkoven dan? Dan zei hij, oh, dat was een kolenboer. Ik zeg, zeg dat dan meteen, want dat wil ik weten. Daar woonde een kolenboer. En ja, en ik heb wel achterover ook de, de, een beetje de ondeugende uh, feitjes van... Ik vind zelf bijvoorbeeld een hele mooie anekdote dat de, de postbode van Riel, uh, Kees de Bekker had twee zonen, Jan de Bekker en Hendrik de Bakker. Dat houdt ik <lacht> niet van mogelijk. Die liggen op het kerkkokhof, rijden achter elkaar, de eerste rij, ligt Hendrik de Bakker en schuin erachter ligt Kees de Bekker, Jan de Bekker, dat is de zoon van, uh, van Kees. En uh, hoe komt dat nou? Uh, Hendrik de Bakker was de koster van Riel. Een omvangrijk en uh, een indrukwekkend personage, schilderde ook nogal wat. En die vond dat uh, de bekker was een uh, dialectische verspreking van de bakker op zijn ja. Tilburgs ja, ja, ja. bekkerke. De jong, zeggen we in Goorlo ook, hè. Ja, ja, ja. Nee, dat is niet zo. Kijk maar naar de Burgerstand stand. Jullie hebben altijd de bekker gegeten. Nee, we eten de bakker. <lacht> dat vind ik zoiets prachtig. En dat kan ik dan in drie regels vertellen. Dat moet je wel in drie regels kunnen, want anders kan het niet in de tekst, hè? Ja, maar dat zijn allemaal leuke, vind ik toch leuke, korte, anekdotische verhaaltjes die, er, ja. die, die erbij zitten. Burgemeester Vossers met zijn, met zijn zeven zonen. Ja. Had die man zoveel geld dat hij zo'n groot herenhuis kon bouwen? Hij had, uh, hij had uh, vrij goed geboerd in India. Hij had een uh, jaar of acht in India gezeten met een Indisch pensioen, een invalide pensioen, teruggekomen. Ja. Omdat hij in atje ook uh, lelijk verwond was. Maar hij had het goed georven van een paar tantes uit Antwerpen. En de polisagent Piet Vergol, de schrik van Riel... maar hij deed geen kwaad zeg jij maar. Waarom noemen ze dan de schrik van Riel? Ja, omdat je kan zeggen... Het is nu tijd, het café moet gesloten worden. Maar hij had eigenlijk geen gezag. En de benzinepomp van Wieske Schellekes. En foto 51, de stationsweg, die dus niet de stationsweg mocht heten. nooit geen stationsweg heten. Dat heette gewoon de Dorpstraat. Maar dat, dat Rielem een stationnetje heeft gehad en ik neem dan de gelegenheid te baat om een geïnteresseerde lezer te zien. Wil je dat stationnetje nog eens zien, dan moet je naar Zichem gaan bij Diest of naar Boeghout in Antwerpen. Daar staan exact dezelfde stationnetjes van de Belgische maatschappij, de Grand Centraal België. Oud en Nieuw staat tegenover elkaar. Staat Oud en Nieuw staat in 95% van de gevallen tegenover elkaar. Ik vind zelf bijvoorbeeld foto 41, 42 wel heel erg leuk. Uh, zoek ze eens even op. Dat zijn die foto's met een Volendammer, markener gezicht erop. Ja, ja. Omdat die in de mobilisatietijd zijn verschenen. Ja, Omdat, en dan alle vind foto's ik altijd, waren al ja. verkocht en verschuurd. Binnen drie maanden zagen er twaalf foto's ervoor. Volendammer, route uit de riel. Ja. <laughs> Hoe komen ze op die twee. Ja, dit? Ja, ja. ja. Prachtig, ik dacht ja, 41 ja. en 41. Uh, ja. En 41 uh, deze foto's. En die ja. moesten er van mij wel in. Dus ik heb me met de keuze niet veel bemoeid. Ja. Maar ik heb gezegd, ik vind dat deze foto's wel in moeten. Design. Die zijn wel gedrukt. Maar die zijn exemplarisch voor de hoos in de aanzichtkaartindustrie. Want dat is de mobilisatie wel geweest. Maar er kwamen hier 20.000 soldaten gemobiliseerd liggen in Midden-Brabant. En in Riel hadden ze wel 12 kaarten op voorraad. Daar konden ze normaal al vier jaar mee doen. Hè. Maar toen waren ze dus in een maand waarin die uitverkocht. Hebben ze ze snel bij laten drukken. Maar was ging maat laten we. Toen zijn deze kaarten gekomen. Hmm. Jan, in het begin van het stuk zeg jij van: Riel is niet alleen fysiek een hmm. erg mooi dorp... maar ook emotioneel is het prachtig. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat? Ja, ik vind Riel heeft veel eigens gehouden. Riel is een Lindorp. Van Brakel, Kerkstraat, Dorpstraat, Zandheind. En daar is in 1900 de Tilburgseweg dwars opgezet. En dan zitten er natuurlijk wel wat wijken. Uh, in, in de Nieuwbaarwijk sinds de jaren 70 ongeveer. Maar het heeft veel uh, eigens bewaard, mm -hmm. vind ik. En ja, ik presenteer dit boekje afgelopen donderdagavond. En er zaten veertig mensen in de zaaltje. Dat maak ik in Goorland niet mee, denk ik. Nee? Nee. En, en die veertig mensen waren willekeurige Rielenaar... die waren, belangstellend ja, op uh, de ja, presentatie een, afkwamen. Ja, een journalist, één journalist. De nieuwste journalist zei ik daar al in het zaaltje. Ik ben er geweest. Donderdag had, ben er niet geweest. had de nieuwste journalist in de krant gestaan. Maar die was... Een... <laughs> oh, ja, dat was pijnlijk. Jan, pijnlijk. Ja, um, wat mij opvalt aan die foto's... als je die oud en nieuw naast elkaar zet... dat Riel toch wel uh, een veel groener dorp is geworden dan het was. Ja, dat is zo. De beplanting, daar is meer over nagedacht. Het heeft ook wel een beetje te maken met de tijd van het jaar waarin de foto's gemaakt zijn, denk ik hoor. Maar het is wel zo dat er veel meer aan de beplanting is gedacht dan vroeger. Ja. Dus dat ook die kapitaal, vind ik altijd, ik noem het maar een kapitaalhuis. De onderwijzerswoningen eigenlijk ja, aan de zijkant van... van ja. Kon een onderwijzer dat vroeg ook al betalen. Of was de man ook van... Gegoede boeren kom af ja, of zo. Je ziet op die foto daarnaast zie je de grote zwarte schuur staan. En wij merken dan wat snedig op... dat die, boer, dat die schuur in 1903 gebouwd kon worden... met de erfenis van de kinderen de grote. Er waren de broers en zussen van moeder vermeulen. Waar we in de jongste, de oudste, hoe moet ik dat zeggen... de laatste... ...broer in 1903 overleed. En dat soort feitjes weet Ton allemaal. Hè. Die weet, oh, die schuur is gebouwd in 1903... ...van de erfenis van de kinderen de Groot... ...die kinderloos stierven... ...en uh, mevrouw van de onderwijzer... ...mevrouw Vermeulen heette de Groot... En die hadden dus wel wat uh, geërfd die konden daar wel wat besteden. Ja. Er staan overigens mooi van een stuk of drie, vier van dit soort huizen, ook in ons boekje. Ja. Want de boerderij op Brakel, ongeveer ja. de zesde ja. laatste foto, is ja. ook van architect Aarts. Ja. Dat is een architect Pachtig. uit Rijen. Ja, ja, een ja, architect Pachtig. uit Rijen die, die eigenlijk nog wel eens een keer meer aandacht verdient in Midden-Brabant. Uh, ja. ja. Heeft mooie, mooie huizen gebouwd wat is de oplage van het boekje? 400. Oplaag 400. Als je nu een boekje in Tilburg uitgeeft, nu vijf jaar geleden begon je dan met 1500 en nu niet meer. Hè? Hier in Auto media, Printed Media heeft mij gezegd, nu gaat het over ja. 1000, ja. 750 ligt een beetje een onderwerp. Dus uh, de boekhandel vond uh, 400 uh, kantjeboord, wilde we eigenlijk 300 bestellen, maar ja? de laatste 100 die kostte ja, die bijna kost niks eigenlijk. meer. Ja. En daar kan hij het mee verdienen dan eigenlijk moet je zeggen hè. Maar goed, het, hoe, hoe, het gaat is, goed. Hoe lang is het boek weer onderweg geweest? Wanneer zijn de eerste plannen ontstaan om het op deze wijze te gaan doen? Uh, ik denk dat Ton mij uh, in uh, ongeveer half juni zei van, uh, buitenlaar wil het uitgeven. Ik wil geloof ik niks van, dit is een telefoon. Ja? <laughs> en toen was ik s'avonds daar, heb ik s'avonds gebeld. Ja? En toen zei hij, dat klopt. Ik zei, dan kom ik dinsdag langs in de, met de boeken. En toen hebben we begin juli wat plannen gesmeed. En toen heb ik uh, wat spullen meegenomen. En toen ben ik uh, exact 1 augustus op vakantie begonnen met schrijven. Dat is dus dus heel schrijver. snel gegaan. Nou ja, nou. het, is, het is volledig gefinancierd door uh, de boekhandelbouw. Het wordt uitgegeven ja? door de boekhandel. Uitge... ja. ja, ja. ja. Dat is toch, toch wel prijzen zwaarder, vind ik. Ja. Uit, uh... Dat is van de ene kant wel prijzen zwaardig. Ik had wel gezegd, zo, uh, toen ik uh, zelf de kopij naar de drukker ging brengen, want ik heb natuurlijk <lacht> toch wel veel moeten doen uh, voor dit boekje. Voor de goede orde, uh, de auteursexemplaren, uh, drie lijkt me wel alleszins redelijk. Eentje. <lacht> oh. <lacht> oh ja? En vind ik toch pijnlijk, hoor. Als je daar, ik schat, zo ongeveer 150 uur in gestopt hebt of zo, dan uh, ja. blijf ik dat wel pijnlijk vinden. Ons fotograaf heeft er zelfs geen gehad. Ja. En ik vind dat dat eigenlijk niet kan. Maar goed, oh, het, volgende, het volgende boekje kan natuurlijk in een wat grotere oplage komen. Maar dan moet je niet denken aan een veel grotere oplage. Maar dat zou wel 600 kunnen zijn of zo. Maar ik heb een iets ander idee van, dit idee ze is echt geboren, aanzichtkaarten vroeger en nu. Uh, dat is een beetje een oud uh, format, hè. En ik denk uh, dat dat format niet erg makkelijk ligt bij de koper. En ik zelf heb een, een ander soort idee. Om wel aan de vraag te beantwoorden: hebt u nog een leuk boekje liggen over Goren? En wat is dan leuk over goorlen? Van Waarom heten wij hier ballenfutters? Van waarom komt hier geen goede geit vandaan? Van waarom? et cetera? Waarom is het textiel inderdaad zo groot geweest? Uh, wat gingen de mensen vroeger eigenlijk op het doen? En dat zijn dus een, hoofdstukken een, die een, ik een, al in mijn hoofd heb. verhalenboekje over ja. uh, Norbert zit al te knikken. Die ja. schrijft, nou, die schrijft het, dus mee. Ik zie het helemaal zitten. Ja. Ja, die, die, daar had ik al een beetje op gerekend. Want er moeten al een paar mensen hebben. En, en daar, hebben wij natuurlijk, of daar hebben wij in Goorland, bedoel ik heel goede voorbeelden van. Hè, met de... Maar vind je het een slecht idee om zoiets van ook, ook voor uit te brengen? Is dan een gemeente Goorland ook zelf niet uh, geïnteresseerd als dit zou komen? Het zijn natuurlijk heel aardige relatiegeschenken. Hè? Onze burgemeester die wil heel graag het eerste uh, boek uh, aannemen uit de handen van de heer Norbert de, de Vries. <laughs> ja. Dat zou een soort vredesinitiatief kunnen zijn van ons uit. Hè? Nou dat vind ik, ja, ik vind Nee, nee, maar zonder gekheid, de burgemeester die uh, heeft het er donderdag zelf over gehad en die kan eigenlijk niet wachten. En Buitenlaat zegt: Ik wacht eerst even hoe dit boekje loopt. Dit loopt ja. Ik ja, weet dat het. Er uh, de, nou, de, dus zijn de eerste dag 50. Ja, Maar we, we hebben bij het Hem ook talloze foto's over. Hè. Ik bedoel, oh, ja. dat, uh, het is oh, denk oh, ja. ik redelijk de snel. Maar je kunt er twee dingen doen. Je kunt ja, toch het een doen en ja, het ander ja. ik vind zo'n boekje dan. Uiteindelijk hebben we twee gemeentes. Maar dan vinden jullie niet een ouderwets format? Eigenlijk wel, ja. Ja, het beetje, ja? ja. En ik krijg veel dat commentaar bijvoorbeeld ja. van mijn nichten ook, hè, van mijn ja. nichtjes die dan zeggen, de zus van Ton zegt het ook, ja, ja, ja, ja. ik vind het vroeger wel leuk oh, 1950, maar we moeten gewoon met die foto's van 1910 en 1920, terwijl wij dat heel interessant vinden. Maar de gemiddelde lezer vindt dat niet zo echt interessant. En die is denk ik meer geïnteresseerd in uh, de, de recentere historie. En in mij, het lijkt mij leuk om voor Goorles zo'n boekje uit te geven. Dit is 128 pagina's van 150 pagina's met 15 verhalen erin van 10 bladzijden. Prachtig, want foto's kunnen prachtig afgedrukt worden, dat zie je. Stegen is een fluitje van een cent. Hè? Je krijgt foto's van Foto's haars, moeten ja. in een boeken, want mensen willen foto's ja, ja. zien. Mensen ja, willen ook. bladeren. Oh. Ik vind ja. dat moet er ook veel foto's in vinden, ook. Want dat doen we hier in onze schutboven ook. Ja. Maar ik, ik, ik zit een beetje aan zo'n format te denken. Maar ga je, wel, dan ga je het wel noemen, goed uit Goorle of niet? Hoe ga je nee, ik, ga, ik ga met jouw idee nog wel een keer aan de, aan, aan, aan, aan de wandel en zo links en rechts informeren. Wat vinden jullie nou wat, wat nou ja. goed zou liggen? Maar ik denk zelf, aan dus is niet een iets ander formaat dan dit. Oh. Maar het zou goed kunnen. Tol Groot die zegt, zal het boekje wat twee keer zo dik worden. Want de uh, geworden hebben veel meer foto's van. En dat is ook zo. We hebben van geworden natuurlijk prachtige foto's. Er zou een hoofdstuk in kunnen staan over de gewordenste fotografen. Want die zijn ook niet mis hoor. Als je ja. kijkt wat wij aan oud fotomateriaal hebben, dat is prachtig. ...tot Bersenbrug toe. Die is ook in gestorven. Hè? Ja, ja. Ja, er is er zo heel veel al. over Goorlen ja, ja. uitgegeven. Hè? Dat, dat, dat is, als je daar... Uh gewoon een, een, een zinnige compilatie uitmaakt, omdat ja, alle... dan ben je er eigenlijk al. Dan ben je er eigenlijk al en dan zou je dat niet zo, zo, zo, zo uh, typisch op één onderwerp moeten doen. De boerengeschiedenis, mm -hmm. de landbouwgeschiedenis of de fotografie in geworden. Maar dan zou je meer dit soort format... En ik, zou, ik had ook zelf een boekje iets vierkanten gewild eigenlijk. In Balenassau is zo'n boekje uitgegeven. Omdat in hecht toch ontzettend veel toeristen lopen zeggen... Hoe zit dat hier nou precies? Heb je daar niet iets over liggen? Nou, die hebben we ook op... Aanvraag van de boekhandel daar, Bruno boekhandel. Hebben die zo'n boekje geschreven? So Jan, ik zag ook maar in zwart Wout Hermans in zijn Amerikaanse bugger. Het verhaal van Wout Hermans en uh, als je ergens wil gaan eten, we zullen het maar niet herhalen. Hè? Wat hij dan, dan zei. Uh. Nee, dat, is, over, dat heb ik ook de journalist gezegd. Nou, dat citaat is niet zo letterlijk, maar Wout Hermans die ging vanuit 1906 naar Canada toe. Ja. En kende dus geen woord Engels, dus nee. je moet je voorstellen... Ja. Dat hij twee weken naar Engeland voer. Zijn kleinzoon was overigens donderdag op de presentatie. En ja? kwam op mij afgestevend. En zei ik hoop dat het in het boek, boek meer waar staat dan in de artikel. Want mijn grootvader heeft drie maanden op de boot gezet. Ik zeg dan weet jij het niet goed. Ik zeg want men deed tussen 1910 en 1915. 12 tot 16 dagen over een boottocht naar Amerika. Wow. Ik zeg ik verzin dat niet. En ik geloof dat ook niet van één. Ja. Ik heb dat nagetrokken natuurlijk. Je moet je, je, je onderzoek wel goed doen. Maar hij heeft daarna nog drie weken met de trein drie weken met de trein boemel, boemel, boemel, halverwege naar Canada, naar Calgary gaan. Daar komt hij aan en daar kent hij vaag een neef of een achterneef. En daar zeggen ze dus tegen hem, uh, hij heette ook de Greenhorn, dat was het jonkie, hè, het groentje. En die moesten dan maar de rotklusjes doen. Hè. En dan zei ze, moeten tegen hun baas zeggen? Als je honger hebt, als je eten hebt, fuck you, moet het dan tegen hun baas zeggen. <lacht> dus hij gaat naar zijn baas toe en hij nou, kreeg me een draai om zijn oor. Ik zeg, dat citaat is niet helemaal letterlijk opgeschreven, maar zo is het gegaan. Maar ik vond het wel, de journalist vond het zo mooi ze zei, ja. dan laten we wel in de krant staan. Ja. Ik zeg, ja. Maar was er inderdaad een, het inderdaad? is een typisch huis, maar was het een uh, Amerikaans model bungalow? Dat is waar de goede soldaat staat. Dat ja. huis, ja, ja, ja, dat, ja. dat huis. Ja. En dat is een tendak heeft dat. En ja. dat is een typische Noord-Amerikaanse bungalow. Overigens getekend door Simon van Erve, architect te horen, maar van Rielse hm. ouders. Dus het was een kleinzoon van burgemeester Vosters, yeah, yeah. die hier architect is geworden en die dat op basis van aanwijzingen en een foto van Wout Hermans bouwde op foto van een Amerikaans voorbeeld. Hmm. En mijn vader zei dus in 1960, kijk, daar won Wout Hermans, dat gekke huis daar. En zo ben ik daar ook een beetje mee vergroeid met die geschiedenis. Hebben we nog drie minuten, Ben? Hebben we nog drie minuten? Zeg dat woord, zeg dat voor. Nou, laat je allemaal doorvertellen ja. dan. Vertel maar door. Nou, wat ik nog aan heb gegeven, en daar vind ik zelf altijd wel interessant van met een stukje geschiedenis: uh, dus een stukje sociale geschiedenis meenemen in zo'n boekje. Hè? Dus een foto van het uh, boterfabriek heette dat tegenwoordig, de eerste melkfabriek. En daar. De knoop ik dan de anekdote aan dat de burgemeester Vosters twee melkfabrieken heeft opgericht in de, de gemeente in 1901 en in Alphen en 1902 en in Riel. Ook om werkgelegenheid te behouden in zo'n klein dorp. Hè. Mm -hmm. dus en om te professionaliseren, dus de melk- en boterindustrie een stuk vooruit te helpen, maar ook in het eigen dorp te houden. En even, even zo interessant vond ik de geschiedenis van dat hele mooie grote huis van burgemeester Willem Huijbrechts, die als uh, tegenkandidaat, Nolke van Gorb had een alven. en die was uh, vrijgezel en die zei, als ik nou kansvermaak als burgemeester moet ik ook zo'n groot huis bouwen dus die bouwde ook zo'n groot huis <laughs> maar hij heeft het niet gered bij de commissaris van de koningin, dus die is als vrijgezel in een heel groot huis blijven worden, maar Willem Huibrechts had een prachtig mooi huis. Was dat Huibrechts ook niet uh, die, die bij de vriendschap? Was dat ook niet Huibrechts? Dat was ook een Huibrechts maar dat waren toch andere. Deze waren eigenlijk Huibrechts die vroeger op de spie met zand hebben die hele mooie boerderijen uh -huh. hebben geboerd heel veel... Uh, de vriendschap er ook in, in dat boekje. Grote en de regel. Nee nee. nee. nee, er staan meer dingen niet in, omdat er geen ansi van was. Hè? Mm, dus ja, ja. Mijn grootouderlijke boerderij staat er ook niet in, want we hebben ansi als uitgangspunt genomen. Sommige mensen missen dat dan ook wel. Jan, één ding nog even. Dus stel ik bij uh, het eerste benzinestation had tot 1980 een monopoliepositie. Dat was bij een benzinepomp. In, uh, oh, dat, was, dat was een in, benzinepomp Keren. van Wies, Schellekes, van Wies Schellekes, in, Schellekes in de kerkstraat. En Wies, Wies aatte alles, zei wij. Ja, ja. Dus ja. ik ging tanken. Bij Wies was ik van de anekdote. Ik ging in 1975, ja. ik kwam in Nijmegen. En tankte daar. Ik kwam natuurlijk ook maar eens in de drie weken thuis. En zei "Ik ze, jij bent de zoon van Pieter van Rijken. Hoe dat hij dat wist, hè? Maar die wist alles. Goed, Jan. <laughs> uh, nou, uh, nou, stop maar. Uh, Groot en uit Riel. Met veel liefde geschreven. Ik zie ook dat je een voorliefde hebt voor. Uh, het uitroepteken. Ja. Het, is, het komt er nog wel eens een keer aan voor. Uh, ja, nou, wij uh, hebben Norbert de Vries en, uh, en Jan van Eyck hier in Goldse Kringen gehad. Uh, werkelijk niet twee, de minste maar uh, met, met twee uh, grote artikelen in de krant. Daarom hebben we ze uitgenodigd en we hebben ze nader aan de tand uh, gevoeld. Dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.